Christus. we waren uh, een tijdje terug, begonnen met een, een mooi onderwerpje. Vorige week, Sabbat, alweer met twee tekstjes. Maar ze horen eigenlijk allemaal bij elkaar. Als je bepaalde studies volgt, ook binnen de parasha, of het nou van deze maand is, of van twee maanden terug, of van vorig jaar, maakt dat niet uit. Maar er zijn altijd heerlijke stukken, waar veel dingen bij elkaar terechtkomen. Ik denk, ik maak er nou een ander thema van. Kennis, verstand en wijsheid. Ik denk, zo, goed om over na te denken. Ik denk over kennis hoeven we niet lang na te denken. Hè? Wat kennis is, dat weten we allemaal wel. Want we hebben allemaal op onze eigen manier natuurlijk allerlei vormen van kennis meegenomen. Of uit je opvoeding, uit je studie. Hè? We hebben natuurlijk allemaal allerlei vormen van kennis. Wij spreken natuurlijk over kennis van het woord van Yahweh. Dus we kunnen allerlei vormen van kennis hebben. U kunt professor, dokter, ingenieur en allerlei andere titels hebben behaald door de kennis die je hebt opgedaan. En dat is schitterend. De een kan veel makkelijker kennis vergaren dan de ander. Maar de meest eenvoudige onder ons, die weten wat Yahweh zegt. Die doet kennis op van Yahweh. Dat wil nog niet zeggen dat hij wijs is. Want voordat je wijs bent, moet je dus datgene wat je aan kennis binnenkrijgt wel gaan bestaan. En naarmate dat je het gaat verstaan, gaat je verstand groeien. Maar nou nog handelen na dat verstand wat je dan krijgt, dat bepaalt pas of je wijs bent. Dus ik hoop dat we vanavond gezameld zijn met allemaal wijzen. Dan zijn we niet de wijzen uit het oosten of uit het westen... ...maar we zijn gewoon de wijzen rond Alblasserdam. Want als we de wijsheid hebben hè, ontvangen... ...door de kennis van het woord van Yahweh... ...we zijn het gaan verstaan, dus ons verstand is er... ...ja, dadelijk gaat hij het woord verstand en wijsheid ook weer samenpakken. Eigenlijk is verstand en wijsheid, het hoort gewoon bij elkaar. Maar de kennis die je opdoet van vader Yahweh... Die moet echt in het hart van jou terechtkomen. En als je daarna gaat handelen, dan blijkt het dat je wijs bent. Dus de meest eenvoudige ziel onder ons, die kennis van ja, weer opdoet en daarna handelt, is gewoon wijs. En degene die professor, dokter, ingenieur van hier tot en met gunder is, maar die toch rare dingen doet waarvan ja, wij gezegd wordt dat je dus niet moet doen, is er gewoon een dwaas. Dus de meest eenvoudige onder ons wordt gewoon door de Bijbel wijs verklaard. We gaan een paar dingen met u lezen. Nou, ik denk dat een van de meest bekende teksten... maar ik ben ermee begonnen omdat het woordje kennen erin voortkomt. Ik denk, ja, laten we een paar woorden kennen opzoeken... een paar woorden met verstaan of verstand... en een paar woorden met wijsheid... om te kijken of we een climax kunnen vinden. Johannes die zegt... dat Yeshua heeft gezegd... dit nu is het eeuwige leven... Dat zij u kennen. En dan heeft Yeshua het over. Yahweh zijn vader. Dit nu is het eeuwige leven dat ze Yahweh kennen. De enige waarachtige God. En wie zegt dat? Dus Yeshua zegt, Yahweh is de enige waarachtige God. Amen. En dat moet je niet veranderen. Dit is rechtstreeks een uitspraak van Jezua. En hij zegt heel duidelijk, dit nu is het eeuwige leven. Eeuwig heeft te maken met de lengte of met? Kwaliteit. Goed zo. Het gaat niet over eeuwig leven in de lengte, dat hebben we toch als we het hebben. Maar het gaat om de kwaliteit van leven. Wie heeft er eeuwig leven? Bij vader. Dus... Dit nu is het eeuwige leven dat ze vader, jaren, kennen. Relatie. Goed. Maar kennen van iemand, dat is een relatie hebben. Nou, ik zal u eerlijk vertellen, ik heb een relatie met mijn vrouw. Wordt in de Bijbel ook gezegd, we zullen één zijn. Maar soms denk ik wel eens, ken ik ze nou wel echt? Misschien denken ze er wel van mij hoor, laat dat maar omdraaien. Ken ik hem nou wel echt? Maar naarmate dat je, hè, inderdaad, hoe lang zijn we getrouwd? Moest kijken, 42 jaar getrouwd. En nog denk je wel eens, zou ze me wel echt kennen. Maar toch hebben we in die 40 jaar elkaar echt heel goed leren kennen. Dus het gaat niet zomaar om kennen. Ja, oh die ken ik wel, mijn buurman die ken ik ook als je mij voorbij lopen. Maar dat is niet kennen. Kennen dat is een relatie hebben. Dat is een intieme gemeenschap hebben. Dat is voorkomen in elkaar opgaan. En dat moeten wij doen met het woord van vader Yahweh. Want in dat woord is leven. Dat woord is zelfs vlees geworden en is Yeshua geworden. Dus dit is nu het eeuwige leven dat ze Yahweh kennen. Hij is de enige waarachtige God. En Yeshua de Messias die gij, vader, gezonden hebt. Ik vind het een schitterende uitdrukking. Je moet vader kennen en je moet een zoon kennen. Daar moet je een relatie mee hebben. Zonder relatie met vader en zoon heb je geen eeuwig leven. Ik voordeel niemand. Is ook onze taak helemaal niet. Maar je zal vader moeten kennen en zoon moeten kennen. Denk ik wel eens ook moeilijk. Je zal maar in de tijd van voor Abraham geleefd hebben. Hoe kunnen die nou de zoon kennen? Hoe kan nou... Abraham de zoon kennen. En toch kent hij hem. Het wonderlijke is, aan hem was een zoon beloofd. in zijn nageslacht. die de hele wereld zou beërven. Dus het was hem al bekendgemaakt. Geloofde hij het? Dus hij heeft het door geloof aanvaard. dat zijn zoon. de wereldbeheerser zou worden in de tijd. En op dat geloof is hij gerechtvaardigd. Dus ook Abraham heeft geloofd in. Yeshua. Alleen hij wist nog niet dat het Yeshua zou worden. Maar hij wel gelooft in die Messias die komen zou. En als we dan nog verder teruggaan, Adam en Eva. Ook al zouden die ook Yeshua gekend hebben. Ze kenden hem niet bij naam. Maar vader heeft gezegd. Er zal uit u een zaad geboren worden. Dat zal de satans kop vermorzelen. Amen. Dat was de verlosser. Want ze hadden het zelf verbruikt door de zonde. Ja, als je het woord van een vader aanvaardt en alles wat vader tegen de mens gezegd heeft na zijn zonde, ja, is te zien op die komen zou. Dat is Messias. Ja, natuurlijk. Hij is volkomen één met zijn vader. Wat zijn vader denkt, denkt de zoon. Wat de vader spreekt, spreekt de zoon. En zoals de vader spreekt, doet de zoon. Daarom is de zoon 100 procent één met zijn vader. Maar we hebben een vader en we hebben een zoon. Maar er zijn er velen die ook nog gestorven zijn en die hebben het niet eens gezien. Maar die zijn in het geloof gestorven. Al Gods mannen en vrouwen door het verleden heen zijn allemaal in het geloof gestorven. Want ze hebben Yeshua nog nooit ontmoet. Maar ze hebben hem door geloof hun hand uitgerekt nadat Messias die komen zou. En ze hebben dan een bokje geslacht en het bloed van een onschuldig bokje hebben ze laten vloeien. Uitzien op de komst van hem. Wij staan er nu achter En we kijken terug. En we weten tot hij Yeshua heet. Dat wisten uh, Adam en Eva nog niet. En ook uh, Abraham wist het niet. Maar Yeshua zegt ergens anders, op een hele bijzondere plaats. Eer Abraham was, ben ik. Hij zat al veel eerder in het verlossingsplan van vader. voordat Abraham kwam. Want die zit veel later in de tijd. Het hele denken van onze vader. Gaat uit van de verlossing door zijn zoon Messias Yeshua. Alleen dat is in het denken van God geplaatst. Hij overziet de tijden van begin tot aan het eind. En aan het eind ziet hij het begin. Heel de schepping wordt samengebracht voor Jezus en na Jeshua. Door Jeshua teruggebracht naar de Vader. En er komt een dag, staat er in openbaringen, dat hij alles weer overgeeft aan zijn vader. En dan zal het vader zijn alles en in allen. Dus zelfs de zoon geeft alles weer terug aan de vader. Maar ik vind hem zo belangrijk, het ligt aan de basis van heel uw denken. Je kunt elk dogma kun je doorvorsen als je snapt de relatie tussen de vader en de zoon. Je moet zien wie wie is en hoe het functioneert. We gaan even naar Hosea. Moet u luisteren, het gaat ook weer over kennen en over kennis. Komt uit dezelfde wortel. Mijn volk, zegt die gaat ten gronden. Welk volk? Godeloos volk? Nee, mijn volk zegt die gaat te gronden. Mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. Ze hebben geen gemeenschap met vader. En omdat ze geen gemeenschap hebben met vader, gaan ze gewoon te gronden. Want er komen er afgoden in je leven, er komen andere dingen in je leven waar je naar gaat kijken, waar je beter niet naar kan kijken. Dan zeg ik het maar heel zuinig. Maar je ogen gaan op andere dingen zien, andere begeerte krijgen. En het is nou eenmaal zo, als een mens iets gaat begeren... ...gaat hij het op de lange duur ook krijgen. Zoek, zoek het maar uit in je eigen leven. Zodra de begeerte van de mens geprikkeld raakt... ...gaat hij krijgen wat hij begeert. Gaat hij alles erover hebben. Als je gek bent op een, uh, op een fort... ...dan komt er een dag, heb je zoveel geld bij elkaar... ...je gaat zelfs geld lenen, maar die fort die ga je halen. Die heb je zo je begeerte opgezet... ...je, je eet er zelfs een boterham binnen voor. Echt waar. Je moet een relatie hebben met vader... Maar zegt hij, mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan die relatie. Omdat zij de kennis verworpen hebt, verwerp ik u. Als ik geen relatie meer heb met mijn vrouw, zeg ik, ja. Ik zeg niet ook ze gelijk verwerp natuurlijk, hè. dan moet ik een beetje voorzichtig worden. Maar één ding is duidelijk. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp ik u. Hoeveel van de kennis van Torah is niet overboord gegooid, al direct na de dood van Johannes de discipel? Hoe kort daarop krijgt Rome invloed? Hoe kort daarop, hè, twee, drie, vier generaties, gaat de zondag prevaleren? Gaat de, nou, ik wil al die onzin niet eens opnoemen die er allemaal in komt, maar zelfs met ons hele protestantisme hebben we meegenomen wat Rome in de markt gebracht heeft. Daarom zeg ik altijd maar, ze zeggen wat dat ze protestanten zijn, maar we zijn gewoon protesterende katholieken. Want we doen nog steeds wat Rome zegt. Je zal er dus uit moeten, terug naar het Torah en gewoon door je relatie met vader doen wat er in zijn koninkrijk gedaan moet worden. Gewoon rechts rijden en stoppen voor het rode licht. Radicaal omkeren, al zegt de hele wereld dat je gek bent. Maakt niks uit omdat gij nou de kennis, dus de relatie met mij verworpen hebt. En Israël zegt, ja maar we zijn het volk van God. Hij zal ons toch niet, uh, niet verstoten? Wel, even. We hebben de tempel, de tempel, de tempel, riepen ze. Nou, God ging weg uit zijn tempel. Hij liet de tempel helemaal in elkaar hakken. Geen steen op de ander liet hij staan. Hoe bedoel je, God is in mijn tempel. Hoe bedoelt u, God is in mijn tempel. Uw lichaam is ook een tempel. Wij zijn met elkaar, het huis van de Heer. Hoezo, waarom zou de Heer hier wonen, als we niet naar de regels van zijn koninkrijk leven? We worden niet gered door die regels. Maar je wordt er wel buiten gezet. Als je uh, he, Dan ga je de gevangenis in, toch? Als je de regels overtreedt. Het is gewoon regel in het koninkrijk van God. Als een buur in je huis. gewend is om de schoenen uit te trekken. Als iemand binnenkomt, dan trek je toch je schoenen uit. Dat is netjes meer. Maar door je schoenen zo de kamer in te lopen. terwijl je gezegd hebt. Je moet die schoenen hier uit doen. Dat is die regel. Omdat je de kennis verworpen hebt. verwerp ik u dat gij geen. Hé, hey, dat is veel anders, hè? Hij verwerpt ons dus helemaal niet. Hij verwerpt ons zodat we geen priesters zullen zijn. Want iemand die zelf geen relatie heeft met vader. hoe zou die die nou kunnen inzetten om andere mensen. want dat doen priesters. die bemiddelen tussen de zondaar en tussen de heilige God. door het bloed van Yeshua brengt hij dus weer verbinding. Dat doet een priester. U bent allemaal priesters. Mannelijke en vrouwelijke priesters hebben we hier. Hij zegt dus. Als je de kennis verwerpt, verwerp ik u, zodat je geen priester meer van mij zult zijn. Hij zegt niet eens dat je verloren gaat. Wij denken eigenlijk aan redden en aan verloren gaan. Uh, we gaan of naar de hemel of we gaan naar de hel. Hij zegt dat je ge geen priester meer bent. Je hebt dus geen taak meer, je wordt gewoon voor je taak ontheven... We gaan niet praten over hemel of hel. Want dat willen we gelijk doen. Zo zijn we groot geworden. Je moet gered worden. Je moet geloven dat Jezus is de Christus. Dan zeg je, nou, dat, ik aanvaard dat. Ik geloof dat. Dan zeggen ze, halleluja, je bent gered. Maar ze werken het helemaal niet. Iemand heeft pas een verlosser nodig. Als hij erkent dat hij gewoon een verlosser nodig heeft. En dan zegt hij, oh, wie kan mij redden tot ik vrede zal krijgen met God? Dan kan je hem dus het evangelie uitleggen. En dan willen ze graag gehoorzaam worden. Heb je ook geen strijd in je gemeente? Als er strijd is in het vlees is het altijd rebellie tegen iets waarvan God vraagt... doet dit en je zegt, doet het niet. En dan zal er wel weer een broeder zeggen... ja, maar zo zegt de Heer het. En dan zeg je, ja, maar dat voelt niet goed, weet je wel. Het is een wonderlijke strijd. Je hebt nooit een strijd met de leraar of met de voorganger... Maar altijd met de Heer. Hij zegt, als je dus de kennis verwerpt... je relatie met de Vader, je gaat andere dingen doen... dan kan je geen priester meer voor mij zijn... daar gij de wet van uw God vergeten hebt zal ook ik uw zonen vergeten. Oh. Omdat jij de wet vergeet... zegt hij, ga ik je zonen vergeten. Hij zegt ook nog wel eens... ergens, ik ga de zonde van de ouders bezoeken... in het tweede, derde geslacht... van degene die hem... haten. Dus degene die hun vader volgen... in ongerechtigheid, die komen we zelf... God weer tegen. Snap je het? Maar als er eentje... van die zonen zich bekeert, dan zegt hij... wat doet hij met degene die hem liefhebben? Die ga ik zegenen tot in... Duizend geslachten. Wonderlijk is dat, hè? Dus je gaat niet verloren als je vader gezondigd heeft. Je kan hoogheid te trekken van je vader of je moeder overnemen. En op een gegeven moment wordt het goed zat, die karakter trekken. Zeg, dat wil ik dus niet meer. Ik wil niet meer op mijn moeder lijken of op mijn vader. Zeg, nou dan moet je je dus bekeren en gaan lijken op je shuwa. Dan word je liefdevol, barmhartig, genade, goede tieren, trouw, gaande vergevend. Dan kan je wel zeventig keer per dag vergeven als iemand lelijke dingen tegen je zegt. We hebben het vorige keer over die woestijn gehad, hè? De woestijn waarin we leven. met bar, Kent u nog herinneren? Het ging over de woestijnervaring. wat had niks met de woestijn te maken. Maar de woestijn is de plaats waar je uit het woord moet leven. Wij leven ook in de woestijn van Alblasserdam of van Zuid-Holland of waar je vandaan komt. Maar we zullen in die woestijn moeten leven uit het woord van God. Wij gaan dus doen wat vader Yahweh zegt. Dat is een vreugde om te doen. Daarom kunnen de mensen die daar nou geen vreugde in hebben, kunnen hier ook nooit lang blijven. Dan hebben ze altijd wel wat op mopperen. Maar het is een vreugde om in de wegen van vader Yahweh te wandelen en een navolger te zijn van Yeshua de Messias. Want hij is onze heer. Voor hem buigen wij. We aanbidden Yahweh. Maar als we buigen voor Yeshua, wie aanbidden we dan? Jawe. Hij is de koning der koningen. We gaan verder. Je kan geen priester meer zijn als je niet bereid bent gewoon naar de regels van het koninkrijk te leven. Hij zei, dan zal ik ook je zonen vergeten. De vrezen voor jaren is nog maar het begin van de wijsheid. Maar je moet gaan beginnen hem te vrezen. Het kennen van de hoogheilige, dat is jaren, is verstand. Hé, hey, kennen is al verstand. Maar dat wil nog niet zeggen dat je wijs bent. Dus je moet hem gaan kennen, dan ga je verstand krijgen... Maar ga je dat verstand dan ook gebruiken? Want je moet wijs worden. Vindt u dat een vervelend woord, vrezen? In het Grieks staat het woordje vrees, phobos, fobie. Nou, dat is echt vrees. Maar vrees, god, dat is niet kwestie van angst. Maar als je over phobos leest, fobie, nou dat zijn echt angsten. Ik weet niet of er al hier mensen zijn die fobie hebben gehad of niet zo nog hebben, die weten wat angst is. Maar dat is toch weer wat anders. Maar het ligt heel dicht tegen elkaar. Je denkt, iets doen waarvan vader zegt, dat moet je niet doen. Iets wat hij heilig verklaart. Dan ga jij zeggen, ach, dat zal toch wel meevallen. Dat gaat niet. Wat vader heilig verklaart, is heilig. En waarvan hij zegt, dat is onrein. Dan zeg je, dit is onrein. Ook al heb je je leven lang varkensvlees gegeten. Er komt een dag dat je zegt, dat vader zegt, dat is onrein. En ook al heb je ervan gesmuld, 30 jaar lang. Dan zeg je, vanaf vandaag smul ik geen varkensvlees meer. Is het dan vies? Nee, helemaal niet vies. Daar gaat het niet om. Vader zegt, dit is onrein. Broeder en zuster, moet je luisteren. Het gaat erom om de tekst te volgen, want ik heb er nog een paar hoor. Meestal ben ik gewend om het maar een uurtje te doen. Maar we gaan ze toch lezen. Het kennen van de hoogheilige is verstand, want door mij worden uw dagen vermeerderd, worden jaren van leven u toegevoegd. Door wie wordt dat gedaan? Ja, we? we hebben het over. Er staan helemaal geen hoofdletters. Alleen de hoogheilige staat met hoofdletters. En dat staat in de grondtal ook niet. De vrezen voor Jahwe is het begin van de wijsheid. Je hebt het dus leren kennen. Je verstand is ermee gevuld en je bent het gaan doen. Dus je bent tot de wijsheid gekomen. En het kennen van de hoogheilige, dat is verstand. Ja, je hebt die relatie gebouwd. Waar gaat het over? Over wijsheid en verstand. Want door mij, dat hebt met wijsheid en verstand te maken, worden uw dagen vermeerderd. Al is het alleen maar hier op aarde. Als je gewoon doet wat Yahweh zegt, heb je een enorm rustig en een gezegend leven. Ook al hebt de hele wereld om je heen oorlog, jij gaat fluitend en op over straat. Amen. Nou, hij hoort goed, die man, hè? Want het is een vreugde om met vrede met God te leven in een goddeloze wereld. Want als de mensen het niet aan je zien, dan is er iets niet goed. Als gij wijs zijt, zijt gij wijs tot uw eigen welzijn. Wat was wijsheid? Het kennen van Jahwe, het pompen van je verstand en uiteindelijk gaan doen wat Jahwe zegt. Dan ben je wijs. Als gij wijs zijt, zijt gij wijs tot je eigen welzijn. Als gij spot, zult gij dat alleen dragen. Dus zijn heiligheid proberen aan te tasten, dat kan helemaal niet. dat is je veel te heilig voor. Maar eigenlijk je hand verheffen naar vader, dat is spotten. Dat doen we dus nooit. We willen niet spotten. Want als je spot, dan zou je dat alleen dragen. Want als je nou de weg waardoor je gered bent geworden, gereinigd bent geworden, als je dat gaat bespotten, wat bespot je dan? Je heil. Wat is ook weer heil in het Hebreeuws? Yeshua dan spot je eigenlijk met je heil, met je redding door Yeshua. In Malachi zegt: "Want de lippen van de priester heb je, je naam al ingevuld achter priester. Jan, Piet, Marie, Kees, Karel, Gerrit. Want de lippen van de priester bewaren kennis." En uit de mond, uit zijn mond zoekt men onderricht in de Dat klinkt voor de Pinksterman helemaal niet leuk. Want uit de mond van de priester zoekt men onderwijs uit de wet. In de Torah. Echt waar, je moet Torah gaan zien als je dagelijkse spijs. Het is een vreugde. Daarom is het zo mooi om deze profeten te lezen. Die gingen alleen maar deze woorden zeggen als het volk van God op een zijweg ging. Dan kwam er een profeet van God die zei: Je moet terug op de weg. Want zo staat er in de wet, in de Torah. Uit zijn mond. Zoek men dus onderricht in de wet. Uit uw mond, broeder en zuster, moeten andere mensen onderricht gaan zoeken. Want een bode van Yahweh, de heerschare, is hij. Wie is hij? De priester. U bent een priester in het koninkrijk van God. U bent een boodschapper. Kent u een ander woord voor boodschapper? Engel. Er komt een engel van de heer, dus gewoon boodschapper. Dus jij bent een bode van Yahweh. Uit jouw mond moeten ze horen onderwijs uit de Torah. Dus naarmate dat we onderwijs krijgen uit de Torah, gaan we kennis opdoen. We gaan dat ons verstand wordt dikker. Maar dat, dat verstand wordt pas nuttig als je gaat doen wat hij zegt. Dan heb je wijsheid. En uit de mond van die wijze, dan gaat de ander onderwijs vragen uit de Torah. Het is heerlijk om te weten. Je kan wel zeggen, ja dat doet de voorganger wel. Nou, we hebben mogen elkaar onderwijzen. Daar moet je met elkaar ook veel contact onderhouden... en over die fijne dingen praten. Ga bij elkaar een sabbat openen. En zoek elkaar te zoeken in het woord van God. Dat is een vreugde om te doen. Habakuk, Want de aarde zal vol worden van de kennis van Jahwes heerlijkheid. Gelijk de wateren die de bodem van de zee bedekken. Dat zijn zulke mooie uitdrukkingen. Nou, ik heb er een la dingen gevonden. Ik heb er maar een paar tussen uitgehaald. Ja? De aarde zal vol worden van kennis van Yahweh's heerlijkheid. Weet u nou wat Yahweh's heerlijkheid is? Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard in Yeshua. Mooi is dat, hè? De heerlijkheid van Yahweh is Yeshua. Want vader Yahweh is niet te zien. Hij is geest. Hij is gewoon geest. We kunnen helemaal geen voorstelling maken van geest. Hij heeft geen lichaam zoals wij. Ook al heeft hij wel oren om te horen. Kan hij verdrietig zijn van de dingen die wij doen. Maar hij kan ook boos zijn. En, uh, hij kan denken, nou ga ik de vijand loslaten. Ik heb al die tijd heb ik ze vastgehouden voor je. Nou ja, dan moeten ze maar de grens overgaan. Ja, hij kan echt boos worden op de dingen die we doen. Maar lieve mensen, de aarde wordt vol van de kennis. De volkomen gemeenschap die we hebben. Van ja, Nou, als er één volkomen gemeenschap heeft met Jezus. is het? Yeshua. Hij komt zo van de Vader, wordt geboren in Maria. Hij zegt: Wat uit u geboren zal worden, zal een heerser zijn in Israël. 2 Peter 3, vers 18 zegt: wast op in de genade. Je moet dus groeien in de genade. en in de kennis van onze Heer en Heiland, Yeshua de Messias. Hem zij de heerlijkheid. Zowel nu als tot in de dag van de eeuwigheid hem is de heerlijkheid als er één rechtvaardig is geweest op aarde is het Jesua hij was ook de enige mens die rechtvaardig was en nog steeds is hij is ook gestorven en hij is ook opgestaan hij is ook de enige mens die opgevaren is naar de hemel de anderen liggen allemaal nog in het graf het is wonderlijk, hij is dus opgestaan uit het graf om nooit meer te sterven. En hij is de eerste die uit de dood is opgestaan. En hij is de eerste ding van velen die hem volgen. Alle mensen op aarde moeten hoe dan ook veranderd worden van die oude structuur in die nieuwe structuur. En die krijgen ze op grond van het offer van Yeshua. Hij is de eerste ding van de oogst. Nog eentje, spreuken. De andere kant van wijsheid is dwaasheid, is vreugde voor de verstandelozen. Nou, als je iets... Zo kan ik het duidelijk zeggen, hè? Dus dwaasheid is de vreugde voor de mensen zonder verstand. Maar een man van verstand houdt de rechten weg. Want hij is wijs geworden, hè? Spreuken 8, vers 1. Ja, dat is een schitterende uitspraak, lieve mensen. Roept de wijsheid niet... En verheft de verstandigheid niet haar stem? Wat roept er? Kijk, er staat natuurlijk wel een hoofdletter. Maar in de grondtaal staat het niet. We praten nog steeds over wijsheid. Je moet kennis opdoen. Je krijgt verstand. En die moet een keus maken om in die kennis te gaan wandelen, in die relatie. Dan ben je wijs. De wijsheid roept roept de wijsheid niet en verheft. Dus de wijsheid staat te roepen, dat zijn de woorden van Yahweh. En die woorden van Yahweh moeten in u vlees gaan worden. Je moet de woorden van Yahweh horen, want de wijsheid roept, die komt bij Yahweh vandaan. En die gaat de mens verheffen. Dan komt hij dus uit zijn slijk. Het gaat om het woord van God. Je moet een relatie bouwen met God... ...dan is het de wijsheid Gods die roept... ...en die verheft dan die mens die uit die zonde komt. Dus het gaat om de wijsheid... ...die komt uit God. En die verheft. De verstandigheid... ...niet haar stem. Dus roept de wijsheid niet... ...en verheft de verstandigheid niet haar stem. Wijsheid, verstandigheid. Kunt u het volgen? Er staat wel een hoofdletter W voor... Daarmee suggereren ze dat het de persoon Jezus Christus is, maar dat staat er niet. Het gaat om wijsheid en wijsheid komt van Vader. Alleen Vader die toont zijn wijsheid in zijn zoon Yeshua, want vanaf eeuwigheid al was het zijn eigen zoon, de uitverkorene, die ons tot redding zou brengen. Dat is de eeuwigheid al het middelpunt, het center van het plan geweest: dat alles door Yeshua heen terug zou komen tot de Vader. En hij zou alles overgeven in de handen van zijn vader. En dan kijkt hij achter hem en dan ziet hij de hele schare die met hem meegetrokken is. Wat een vreugde. Ja, dat is goed, dat is verstandigheid. Onderscheidingsvermogen, ik vind het een schitterend woord. Onderscheidingsvermogen is echt verstand. Je moet verstand van zaken hebben. Dan kun je dus onderscheid maken. En het onderscheid wat je dan gaat maken, dat bepaalt of je wijs bent. In Koningen gaat het over de knecht van God, Salomo, de zoon van David. Geef dan uw knecht, dat is Salomo, een opmerkzaam hart, zegt hij. Opdat hij uw volk richtte door te onderscheiden. Leuk, hè? Hetzelfde woord wat Brenda net zegt. Onderscheiden, dat is dus verstand, hè, of niet? Tussen goed en kwaad. Dus met je verstand moet je gaan onderscheiden tussen goed en kwaad. En je weet wat goed en kwaad is, omdat Vader zijn wijsheid aan je gegeven heeft. Ja? Je moet dus gaan onderscheiden tussen goed en kwaad, want wie zou in staat zijn dit talrijk volk te richten? Het was een jonge jongen, die Salomo. Dus hij vroeg maar één ding: hij zegt vader: want hij mocht kiezen. Veel rijkdom. Een oorlogsveteraan wordt dan alles verslaan, maar hij mocht ook voor, voor wijsheid kiezen. Dat woordje 8085, moet je eens kijken hoe dat vertaald wordt. In het boek staat, geef mij een verstandig hart. In de Gmb staat, leer maar luisteren. De Lutherse zegt, ik wil toch uw knecht een gehoorzaam hart geven. In de Naardense Bijbel, geef dan aan uw dienaar een horend hart. De NBV, schenk uw dienaar een opmerkzame... Hey, leuk hè? En de statenvertaling geeft dan uw knecht een verstandig hart. Het diepste van de mens, die van mensen, blijft toch het hart. Maar ik vind dat je het ook met geest mag vertalen. Geen, helemaal geen probleem. Ik wil er geen voorkeur voor uitspreken. Maar als je over de geest van de mens hebt, dan heb je over zijn diepste van zijn denken. Hij kan dat kamertje openzetten en eerlijk zijn. Hij kan ook iets anders zeggen, maar iets anders onder zijn petje hebben. Ik kan zeggen, wat heb je, mooie blonde haren. Maar in mijn hart zeg ik, ik haat blonde haren. En jij vindt het leuk dat ik zeg, oh, mooie mooi blonde haren, weet je wat? Dat is nog een mens. Maar dat is met God niet zo. Maar wat er in het hart is of in je echte geest, wat je echt denkt... ...wij kunnen dat door bedrog achterwege houden. Maar God niet. God die legt uit wat hij bedoelt. En je mag het van mij hart noemen en je mag het geest noemen. Ik kan tegen jou zeggen, ik vind je een aardige man. Maar ik kan in mijn achterhoofd denken, ik vind het een rare man... En dan zeg ik tegen jou, vind je dat ik een aardige vent ben. En jij denkt, nou dat is leuk, hij vindt me een aardige vent. Maar hier denk ik... Snap je? Ik heb een zondige natuur. Dus ik kan heel dubbel zijn. Dus let goed op mijn woorden wat ik tegen je zeg natuurlijk. Ik kan, ik kan liegen. Echt waar. Wij kunnen liegen. Maar we moeten het dus niet meer doen. Hebben we een relatie met vader, dan stop je met liegen. Dan kan je beter niks zeggen en je mond houden... ...als dat je liegt. Het gaat me om... Lieve mensen, hier staan nou zes bijbelboeken... En die hebben alle zes het woordje opmerkzaam. Of 8085 85 vertaald. Maar wat staat er nou in 8085? Nou, wie steekt dus zijn vinger op? Wat staat er nou? Denkt u in de grondtaal op het woordje opmerkzaam? Ik zeg niet totdat het goede woord is hoor. Ik zeg niet totdat het goede is, niet dat het goede is. Wat staat er nou in het Hebreeuws? Dus zij zegt sma. Nog meer ideeën? Ze heeft gelijk hoor, dat staat gewoon sma. Hoor Israël, ja, wij is uw God? En horen betekent doen. Dat moeten we in het Nederlands vertalen met luisteren. Je kan tegen je kind wat zeggen en hij doet het niet. Zeg, hé, hey, ja, ik hoor u wel. Nee, je moet doen wat ik zeg. Dat is luisteren. Dus je zou kunnen zeggen het woordje luisteren in die G en B-vertaling gewoon. Hij heeft het wel helemaal ingekort, leer me luisteren. Luister, hoor, sma. Zo staat het er. Er staat dus gewoon de shin, de mem en de ayin. Shma. Mooi is dat, hè? Dus het woordje 8085 opmerkzaam, dat vertalen ze met horen, hoor Israël. En dat betekent dat je moet luisteren. Ja? Ja, je moet gewoon gehoorzamen. Dus die drie woorden liggen aan de basis. Je kan ze door elkaar gebruiken. Alleen als je het één keer weet en je hebt Hebreeuws een beetje bestudeerd, je zegt, ja, maar daar staat shma. Vind je dat leuk of vind je het niet leuk? Dat gaan we dus woensdag al beginnen met leren. In de oprechte zin van het woord is aanbidden, buigen voor wat iemand zegt en doen. Dat is goed. Maar als je dus dit opzoekt in het Stromwoordenboek, dan staan er geloof ik 30 woorden. Dit wordt 30 keer gebruikt, dat wordt 85 keer gebruikt en dit wordt een hele lading woorden. Maar ik denk ik haal de bovenste eruit. De meest belangrijke. Dus heel de wijsheid van God, het hele reddingsplan om deze planeet te redden, is helemaal toegespitst op Yeshua. Hij is de wijsheid gods. Door hem te aanvaarden, dat is het meeste wijze, dan moet je het ook gaan doen. Dan ben je wijs. Hij is de wijsheid gods. Dat is onder woorden gebracht, hij is letterlijk vlees geworden. En wat Yeshua letterlijk is geworden, moeten wij ook gaan worden, want wij moeten plaatjes worden van Yeshua. Iemand die jou ontmoet, moet zeggen, het lijkt wel op Jezus ontmoet heb. hebben. Je moet kennis krijgen aan de wijsheid van de vader Yahweh. En hij zegt in zijn wijsheid, aanvaard Yeshua, zijn bloed is voor je gestort. Aanvaard dat, bekeer je en ga op mijn weg wandelen. Daar gaat het om. Nou, dat is leuk hè, Vers 10. Het was goed in de ogen van Jahwe, tot hij had gevraagd om Sma. Want hij wilde dus doen wat vader hem wilde leren, want hij had de taak om een groot volk te leiden. En Israël was geen makkelijk volk. He, het was goed in de ogen van Jabe dat Salomo dit gevraagd had. Want van de dag tot dag kwamen er tot David, en dan moet je goed luisteren, dat is een hele vreemde, om hem te helpen. Want van dag tot dag kwamen er mensen tot David om hem te helpen tot het een groot leger werd als een leger gods. David kreeg al die boeven en dat gespuis op zijn weg. En hij kreeg een enorm leger waar hij mee enorme slagen kon slaan. Later wordt hij dan nog koning. Wat wil ik je laten horen? Hij gaat uit die twaalf stammen van Israël, gaat die mensen. Die heel dat leger gaan vormen. Twaalfduizend uit die stam, achttienduizend en tweeëndertigduizend naar die stam. Al die zonen van Jacob die komen langs. Maar van de Issacharieten, dat is dus ook een stam... Van die twaalf. Dat is de stam van Isseschar. Die de juiste tijden kende. Zodat zij wisten wat Israël doen moest. Het blijkt dat die stam van Isseschar. Bekend stond. Die hadden de juiste tijden. Ze kenden de juiste tijden. En deze tekst kwam zomaar voorbij. En ik was natuurlijk met uh, iets anders bezig. Ik denk tijden, tijden. Wat zou dat betekenen? En ik kon het niet vinden. En ik zet in mijn concordantie aan. Ik stuur tijd op. Brrr, dan is het een hele lading. En deze tekst kwam er zo uit. Dus kijken waar het om gaat. Ik vond hem in Esther. Het gaat over de juiste tijden kennen. En daar stond kennis der tijden. En de koning zeide tot de wijzen, dat zijn de kenners der tijden. En er staat er een uitleg bij. Het was de gewoonte om de vragen van de koning voor te leggen aan alle kennis van wet en recht. Dus als de koning vragen had, dan moest hij naar de kenners van de wet en recht... om te zeggen, wat is nou het beste wat ik kan doen? Dus om de koning te informeren, moest hij het vragen aan de mensen... die de wet kenden en het recht. Vind je dat niet leuk? En nou gaat dit bij Esther nog over koningen Ahors, veos Maar het gaat erom, het was een leuk doorkijkje... om te kijken aan wie ga je nou informeren om je te laten onderwijzen. Dat doe je bij degene die... Kennis hebben van wet en recht. Daar gaat het om. De priesters, dat zijn degenen die kennen de wet en het recht. Dus je moet bij de priester zijn om antwoord te krijgen. Dat vindt dus plaats in Esther in dit geval. Maar ik denk, het is toch mooi dat je bij de wet en bij het recht uitkomt. En wij hebben dat vroeger verworpen. Weg met die wet. Psalm 112, vers 1. Halleluja! Ja! Zalig de man die, ja, we heb hem weer vrees? die van harte lust heeft in zijn geboden. Velen van ons konden dat vijf jaar geleden niet zeggen, en tien jaar geleden niet, en dertig jaar geleden niet. We hebben lust gekregen in de geboden van de Heer. Het laatste stukje, lieve mensen. Zie, zegt Mozes, ik heb uw inzettingen en verordeningen geleerd, zoals ja, mijn God mij geboden had. Opdat de reden gij al dus zou... ...doen in het land dat gij in bezit gaat nemen. Nu komt het precies hetzelfde uit. Hij geeft je de regels en de inzetting om te doen. Als je erover wilt discussiëren, geen probleem. Maar dan blijft het woord de maatvoering. Maar wil je alleen maar discussiëren om de discussie... ...of het wel of niet moet doen, dan is het zinloos. Ja, dan gaan we op gevoelskwesties. Nou, bij mij voelt het andere ook goed. Nou, uh, bij de Heer dus niet. Hij zegt over dat doen van die geboden die God hem gegeven had, onderhoud ze dan ijverig en naastig, want dat zal uw wijsheid en inzicht zijn. Dus het onderhouden van de geboden van God, dat is uw wijsheid en inzicht. Vind je er geen schitterende uitspraken? Echt waar, hier word je warm van, want vroeger heb ik het anders geleerd. Ik ben nogal door een charismatische beweging gegaan, met alle respect. En alles wat die mensen maar in de gedachten voelde opkomen, was het woord van de Heer. Op een gegeven moment zeg ik, hou alsjeblieft op met je woord van de Heer. Ik zeg niet dat het niet kan, want mensen zijn er genoeg die dus uit hun geest woorden kregen, die gewoon van de Heer waren. Dus ik zeg dus niet dat het niet kan, maar binnen zo'n stroming is alles wat mij uit de buik komt, zo spreekt de Heer, weet je wel? Dan zeg ik, nee, je zal moeten leren wat in Torah en profeten staat. En laat dat nou door de geest van God omhoog gebracht worden en dan kun je het zeggen. Dat is je toetstijm. zijn. Toetstij. Dus als iemand een woord van de Heer spreekt, ook al zegt hij zo spreekt de Heer mijn zoon, dan denk je, even luisteren wat hij zegt. Kan je dat woord toetsen aan Torah en profeten, dan zeg je, dat is een waarachtig woord van God. Dank je wel voor dat woord, dat versterkt me. Begrijp je de kloek? Het is een vreugde om dat te leren onderhoud ze naastig want het zal je wijsheid en inzicht zijn in de ogen van wie? die bij het horen van al deze inzettingen zullen zeggen waarlijk dit grote volk is een wijze en verstandige natie hoor mijn zoon en neem mijn woorden aan opdat zij uw levensjaren talrijk worden echt waar een belofte van de heer je kan oud worden Fris en groen blijven. Elke frustratie die je hebt opgelopen, door wie dan ook, moet een moment komen dat je het neerzet en zegt dat ga ik nooit meer optillen. Hebben ze je gek, dwaas, uh, stom genoemd of je bent nooit wat, je zal nooit wat worden. Ik ben een droppie, ik zal nooit, of een euro, ik word nooit een tientje. Echt waar, we worden gekweld door wat mensen tegen ons gezegd hebben. Maar werp nou al die menselijke woorden weg en zeg ik ben wie God zegt dat ik ben. Gekocht en betaald door het bloed van Yeshua. Ik ben een zoon en een dochter van God. Een navolger van Yeshua. Ik ben één met Yeshua. Ja, ik ben één met Yeshua. Wat ik van de Vader hoor, zo spreek ik. En wat ik van hem hoor, dat doe ik. Ik ben één met de Vader. U ook? U ook één met de Vader? Bent u nou ja geworden? Yeshua ook niet. Yeshua is gewoon Yeshua, de zoon van de Vader. Maar hij is volkomen één met zijn vader. En zo is hij altijd in het scheppingsorde geweest. Het middelpunt van de schepping van God is Jaweh, zijn eigen zoon. Wij zijn deel geworden aan het lichaam van Yeshua. We zijn met hem begraven in de dood en opgestaan met een nieuw leven. Ik ben niet meer van mezelf, ik ben eigendom geworden van Yeshua. Ik ben door Jaweh gekocht en betaald met het bloed van Yeshua. Mooi, hè? Ik onderricht u in de weg der wijsheid... Ik doe u treden op rechte paden. Hé. Hey. Wie zei dat ook alweer? Hoor, sma, mijn zoon. Net die tegen u, hè, een dochter. Neem mijn woorden aan. Hé. Hey. Dat waren die woorden van wijsheid, hè? Dat waren de woorden die uit de mond van Yahweh kwamen. Ik onderricht u in de weg de wijsheid. Dat zijn de woorden van vader Yahweh. Ik doe... U treden op rechte paden. Dus als je naar die wijsheid handelt... dan ga je automatisch op de rechte pad lopen. En dat is vreugde. Wie is wijs en verstandig, zegt Jacobus onder u. Hij tonen uit zijn goede wandel... zijn werken met wijze zachtmoedigheid. Maar de wijsheid van boven is voor het eerst rein. Hier gaan we mee afsluiten. De wijsheid van jaren is voor eerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezegelijk, vol van ontferming, goede vruchten, onpartijdig, ongeveinsd. Maar gerechtigheid is een vrucht. Want dat brengt het voort, hè? Op het moment dat je naar de wijsheid gaat wandelen, word je door de Heer rechtvaardig verklaard. Dan ben je tot gerechtigheid gekomen. Niet uit je verdiensten, maar dat is de genade van God. Maar gerechtigheid, dat is het gevolg, de gehoorzaamheid van alles, is een vrucht die in vrede wordt gezaaid voor hen die vrede stichten. Je moet het dus gewoon doen. Mag ik zo afsluiten? Je moet het dus gewoon doen wat vader zegt, dan ben je wijs en dan kom je dus in de weg van gerechtigheid. De vrucht van wijsheid zal zichtbaar zijn in het leven van de gelovigen. Amen? Amen.